Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Wormerveer is de vloer van een parkeergarage deels ingestort. Volgens de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland... gaat het om een deel van de vloer van de tweede verdieping. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er zijn ambulances en een traumahelie opgeroepen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio heeft tegen NH Nieuws gezegd... dat hulpverleners onderzoeken of ze veilig het pand in kunnen. De garage maakt deel uit van een complex waarin ook winkels zitten. Het hele complex en de directe omgeving zijn ontruimd. De beurswaarde van de maker van navigatiesystemen TomTom... Tom, is met ruim een kwart gedaald. Beleggers verkopen hun aandelen. Nu duidelijk is geworden dat Renault, Nissan en Mitsubishi... voor de navigatie in hun auto's overstappen naar Google... Analisten spreken van de doodsteek voor TomTom... Tom, dat is op de beurs nu nog zo'n 2 miljard euro waard. China betreurt de nieuwe importheffingen... die president Trump heeft aangekondigd op 6000 producten uit dat land. Ponder meer elektronische apparaten, bouwmateriaal en vis... komt vanaf maandag een importheffing van 10 procent. Die wordt vanaf januari verder opgehoogd naar 25 procent. Het Chinese ministerie van Handel kondigt tegenmaatregelen aan...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 In mijn vijf minuten wil ik iemand aan het woord laten die uh, iets kan vertellen die vers wat verschil voor ons maakt. En vanmorgen had ik Maaike Dra Draaier willen laten vertellen over haar bezigheden bij de Zandstroom. Maaike heeft zich af moeten melden vanwege een keelontsteking en een verkoudheid die het praten voor haar lastig maken... Ontmoetingscentrum De Zandstroom aan de Torbeckstraat in Zandvoort... is een centrum voor mensen met haperend brein. En voor iedereen die daar even binnen weer loopt... om te kunnen samen zijn en vooral samen te doen. Want bezigheden zijn er in De Zandstroom. Er wordt muziek gemaakt. Soms loopt daar Theo Wijnen binnen om prachtig piano te spelen. Er wordt gezongen, er wordt meegezongen, er wordt gedanst. Er zijn ook werkelijk dansworkshops. Er wordt geknutseld en geschilderd... En daarover wil ik Maaike aan het woord laten en meer en meer. Dus creatieve uitingen worden bij de gasten omhoog gehaald... en het alles door bevlogen medewerkers en vrijwilligers. Daar is Maaike één van geworden sinds zij met haar moeder meeging om kennis te maken. Ik wil die zandstroom al langer in het zonnetje zetten omdat hun visie een waardevolle is. In de tijd waarin we steeds meer horen over mensen met een dimensioneel proces... want als denken in de war raakt, komt het voelen voorop... En daar spelen de Zandstromers dus op in. Want muziek is genieten, muziek is voelen. Kleuren smaken, de natuur, het kan allemaal beleefd worden... zonder al te veel gedachten. Het is. De mens blijft waardevol en waardig. Ook als het brein niet meer werkt zoals het deed. Dat is de visie van de Zandstromers, waarover Maaike zeker nog gaat vertellen. Maar vandaag rond ik dit af met een muziekje dat ik opdraag... aan de Zandstromers, aan Maaike. En ik meen het vanuit mijn hart.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 darkness to another broken heart na de prachtige vijf minuten van de Zuidkick van onze web kwam precies uit ja ja ja de, uh, had je goed dat, uitgetimed, zeg dat ben ik natuurlijk wel een klein beetje verplicht hè? een drummer hoort een beetje timing te hebben ja dat, uh, <lacht> ja dat zeggen ze maar ik vond ook die eindklok wel heel mooi kloppen hoor daar ja dat ja. klopte precies <lacht> het klopte echt allemaal precies dat is het mooie van alles goed we hebben nog een artiest in het licht ook, oh, ja. eh, Beb. Die ja. ga jij doen, hè? Ja, de ja, ja. artiest in het licht. Vandaag is ookjarig Leonie Jansen. Zij is geboren in Leiden op 18 september 1955. En hoewel vrouwen dat dan niet graag horen, is zij dus vandaag 63 jaar. Zo. Presentator, theatervrouw Zangeres. Zij begon in de 70 er jaren samen met Simone Kleinsma en Gerard Cox in een theatershow, en ze deed daarna heel veel presentatiewerk op tv. Ik noem maar even, als jazzzanger is bereikt... dus overigens ook nog het Noordse Jazz Festival... maar daarna ging ze dus over op radio en tv. Ze presenteerde, en daar is ze vooral bekend van, het Jeugdjournaal. Maar ook samen een programma met Paul Witteman... Wat voor weer zou het zijn in Den Haag... met Allochtone Jongeren in 1984, Leer me ze kennen... Kinderen voor Kinderen, seizoen 3. En alles over communicatie in 1986. Het programma, pas besties, vol super, 1986. En dat was een programma voor jongeren van 11 tot 14. En over aids. En samen met Koos Postima deed ze nog veel meer. Met Philip Frerix presenteerde ze onder andere... het informatieve programma Lopend Vuur. Haar hoogtepunten op het terrein van televisie... waren de culturele programma's Uit de Kunst. Geen C te hoog. En Jansen en Co. En dat was vanaf 1987. Best lang achter ons, maar zij is, heeft nooit stilgestaan. Ze is zich meer en meer toe gaan leggen op het maken van muziek. Het maken van theatervoorstellingen. zou stond ze op het podium met Niet Gesnoeid. Met She Got Game. Een groot gezelschap van internationale vrouwen. En ook zong ze voor Nelson Mandela. En trouwens op het trouwfeest van... Willem-Alexander en Maxima. Helemaal a cappella. Het liedje aan de Amsterdamse grachten. Ze doet dingen, heeft keltische dingen gedaan. Uh, dingen van Leonard Cohen, Joni Mitchell, Bob Dylan. Ik ga van haar draaien. Een lied wat zij samen heeft opgenomen met haar helaas in 2015 2013 uh, overleden echtgenoot Onno Krijn. En dit lied heet Hier ben ik van de LP wat ongezegd bleef. Nou, in Leonie's carrière is nog niets ongezegd. Ze is still going on. Leonie Jansen, van harte gefeliciteerd. Wat ik gekend. Teder werk je. Nee, geen familie van jou. Teder werk je samen met Onno Krijn, haar man. Beroemd pianist, arrangeur, componist. Helaas niet meer onder ons. 2015 overleden, dus Leonie is weduwe. Maar ze hebben samen de prachtigste dingen neergezet. En dapper gaat zij in die lijn voort. Mooi. En dit is Niels Met weer wat nieuws: Ijskoud.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 Staan. Waarom zou je dat doen? Tegen Doe dus de muur praat, doet de meeste bol We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, maar je maakt me kapot het, Waarom zou je dat doen? Het is net ik tegen Doe ik dus de muur praat, doet de meeste bol We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan, Zo'n man die uh, leuke pakkende liedjes maakt. En dit heet IJs Koud. En dat is nieuw van hem. Ja. En uh, dan nu. Ja. Nog even een artiest in het licht. Ja. Artiest in het licht. Want uh, je, mag dit, uh, je mag dit natuurlijk niet uh, aan de aandacht laten ontsnappen, dames en heren. Want het is ja, een trieste aangelegenheid, eigenlijk. Want het is vandaag zijn sterfdag. En dat gebeurde maar liefst 48 jaar geleden. In 1970, op 18 september, overleed een van de allergrootste popgitaristen die de wereld ooit gekend heeft. Uh, hij brak vooral door in Engeland als eerste in Amerika werd zijn talent nog niet zo... Uh, zeg maar. Uh, uh, ja, geslagen nog niet, niet ontdekt. Maar in Engeland wel. En uh, hij had daar een, uh, al aardig contact met onder andere Eric Clapton. En dat was voor hem vooral ook de grote inspiratie... dat het allemaal kon voor hem. Zijn eerste grote hit was Hey Joe. En nou ja, dan weet u natuurlijk al dat ik het heb over Jimi Hendrix... die we natuurlijk ook kennen van de grote festivals... zoals Monterey Pop, Isle of Wight en niet te vergeten Woodstock... waar hij een indrukwekkende uh, Star Spangled Banner speelde... het Amerikaanse volkslied op een gitaar... maar dan uh, wel als protest tegen de oorlog... Uh, in Vietnam. Nou, Jimi Hendrix dus. En uh, de, echt een van de grote mannen... uit de popmuziek van de jaren 60 en 70. En nog steeds onder gitaristen... Uh, beschouwd als een grootheid. Ik draai een uh, liedje wat ik uh, zelf laatst... Met mijn, met mijn grote vriend Paul Bakker uitgevoerd heb. En ik vind het een prachtig nummer. Dus ik vind dit een mooi eerbetoon... om dit te draaien aan Jimi Hendrix. Het heet Little Wing. bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Een automobilist is maandagavond gewond geraakt... toen hij op de Schipholweg in Haarlem tegen een lantalenpaal botste. Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf, net voorbij de Europaweg. De man raakte een lantalenpaal links van de weg die door de klap kapot ging... en schuin in een boom kwam te hangen. Politie en ambulances kwamen ter plaatse... Een blaastest wees toen uit dat de man had gedronken. nadere analyse zal uit moeten wijzen hoeveel de man precies op had. Hij is naar eerste zorg naar het ziekenhuis gebracht. De auto van het slachtoffer liep door de klap ook heel veel schade op. De politie heeft zondagavond een 33-jarige man uit vogelenzang aangehouden... na een mishandeling in een café aan de Haltestraat. Rond 21 uur had de politie een melding gekregen dat in een café aan de Haltestraat een bezoeker... een personeelslid had mishandeld. Ook had hij met meubilair gegooid, de bezoeker was... ernstig onder invloed van alcohol... en hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Op de kruising van de Nooststraat met het Tiberiusplein in Nermuiden... is maandagmiddag een fiets ter gewond geraakt... bij een botsing met een auto. Door het ongeluk was de Nooststraat enige tijd deels afgesloten...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 Aan de hand van het signalement kon de politie de verdachte opsporen... die uiteindelijk werd aangehouden op het Badhuisplein. De politie heeft aangifte opgenomen en een onderzoek ingesteld. En daarmee werden onder andere sporen veiliggesteld. Tot zover wat regionaal nieuws van half twee. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust luidt als volgt. Het is op deze dinsdag prachtig na zomerweer. Maar er staat wel een stevige wind vooral aan de kust. De zon schijnt volop en het blijft droog. De wind waait uit het zuidwesten en is zo, zoals al eerder gezegd, duidelijk aanwezig. In de polder waait het vrij krachtig en aan zee dus zeer krachtig tot mogelijk hard. Windkracht 5 tot 7. De temperatuur stijgt van 22 naar 23 graden. Vanavond en de komende nacht trekken er velden met hoge wolken over de regio. En het blijft droog en het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen zijn er naast enkele wolkenvelden ook flinke perioden met zon. Het blijft wederom droog en er staat iets minder wind. In de polder meestal krachtig wind 4 en aan zee vrij krachtig windkracht 5 tot 6. Dan stijgt de temperatuur naar een graad of 3 à 24 na morgen is het donderdag nog warm met een graad of 23... en daarbij schijnt ook geregeld de zon en blijft het droog. Maar vrijdag starten we met regen en later komt er tot enkele buien. De temperatuur gaat helaas flink onderuit... met op vrijdagmiddag geen hogere temperatuur dan 16 graden. In het weekend is er zaterdag nog een buienkant. Zondag lijkt het wel weer droog te blijven. En de temperatuur ligt dan 16, 18 graden. Tot zover het nieuws voor de komende dagen. Het weer voor de komende dagen, moet ik zeggen. I used to think that I could not go on And life was nothing but an awful song But now I know the meaning of true love I'm I believe it, there's nothing to it, I believe I can fly.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 can fly De schaffelaar had dat ook, toen hij van de toren in Barneveld woont. dacht hij ook dat hij vliegen kon, maar... Uh... Er zijn meer mensen die denken dat ze kunnen vliegen. Ja, ja Herman Brood had dat ook. Die dacht ook dat hij vliegen kon, dat Die hij van Tilton afsprong. Maar dat uh, was niet zo, hoor. Nee, echt niet. Je stort gelijk de aarde. Nou, oké. Okay, uh, heet die man ook weer? Art Kelly, toch? Of zo? Dit was inderdaad uh, Art Kelly. Ja, ja. ja. Nee, I believe ja. I can fly. Ja. Nou. nou, misschien heeft hij vleugeltjes gekregen. Hij gelooft erin. Hij gelooft erin, dus het is mooi dat hij erin gelooft. <laughs> Toch? Goed, de volgende dame die ik voor u vroeger draai... is ook al een tijdje bezig. Ze zingt nog steeds... hoewel haar stem ongeveer twee octaven gezakt is... ten opzichte van, van origineel zou ik maar zeggen. Zij uh, had in de jaren 60 al een hitje met Esther's Go By en uh, of Summer Nights. Uh, zij maakte ook vooral veroren voor door een nogal kortdurende, maar vrij stormachtige relatie met de heer Mick Jagger. Wel bekend. En um, daarna uh, nou ja, ze had een, uh, een behoorlijk groot drankprobleem en ook een heel groot drugsprobleem. En dat heeft ze op een gegeven moment uh, weten te overwinnen. En zij kwam eigenlijk terug met een liedje dat heette The Ballad of Lucy Jordan. En uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dit stond bij nieuwe releases. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat dit inderdaad een nieuwe release van haar is: Marion Faithful. En dat heet The Gypsy Fairy Queen. friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow I follow the gypsy fairy queen I follow the gypsy fairy queen She walks the length and breadth of England Singing a song, using a wand To help and heal the land and the creatures on it She's dressed in rags of moleskin And wears a crown of rowan berries on her brow And I follow, follow, follow The gypsy fairy queen Exist, exist, exist in the twilight in between She bears a black thorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing but I never hear her talking. And he The ones she did, the ones she did. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight. Gypsy. Queen. Nou, vroeger had ze een heel onschuldig, uh, lief hoog stemmetje. Maar ja, door uh, haar uh, nogal um, excessieve drank- en drugsgebruik uh, is dat uh, een octaafje naar beneden gedonderd. Een, door, een doorleefde stem, zeg je dan. Een ja, doorleefde uh, ja, stem? Ja, nou, dat mag je wel zeggen. Het is <laughs> dus, uh, doorleefd genoeg. Marion Faithfull, ze kwam zelfs uit een vrij aristocratische familie, volgens mij. En het was, geloof ik, ooit te bedoelen dat zij actrice zou worden. En volgens mij heeft ze ook wel eens geacteerd. Maar, uh, nou ja, wat een mooi liedje? De Gypsy Fairy Queen. En ja, ik denk dat het nieuw is, want dat stond in de release radar. O, oh, maar hij er al. Oh. Oh. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Ja. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuinustreek Zandvoort Lunch Nou, dat was dan even de aankondiging. Vanavond kunt u er weer horen. Het Dus even 8 en 10 die hey, de uh, heavy metal en uh, het is weer zover vanavond hoor. Dus uh, de, het stof gaat weer uit je oren als je tussen 10 en 8 en 10 de radio aan hebt. Zo, nou, oké. Okay. Ja, en nu het recept. Uh, nu het recept. Het zijn vandaag Chinese groenten uit Dwok. Het is voor vier personen. De bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. U heeft ervoor nodig. Vier eetlepels zonnebloemolie. Twee uien gesnipperd. 400 gram hamlappen in blokjes. 250 gram pakzooi in repen. Twee teentjes knoflook geperst. 215-50 ml vleesbouillon. 1 eetlepel sesamolie. 100 gram taugé. En de bereidingswijze is als volgt. Verhit 2 eetlepels zonnebloemolie in de wok. En fruit daarin de gesnipperde uien zacht en glazig. Schep de ui dan uit de wok. Verhit weer 2 eetlepels zonnebloemolie in de wok. En roerbak het met zout en peper bestrooide vlees. Bijna gaar. Voeg de pakzooi, de knoflook en de bouillon toe. Breng de bouillon aan de kook en laat de pakzooi in enkele minuten beetgaar worden. Roei de gefruite uissnippers daardoor, de sesamolie en de taugé. Verwarm alles even door, verdeel over de borden en eet hierbij wat noedels. Er zijn variaties. U kunt de pakzooi vervangen door gesneden Chinese kool... en u kunt het varkensvlees door kipfilet vervangen, maar vegetariërs kunnen natuurlijk... Het uh, vlees geheel vervangen door in blokjes gesneden tofu. Angela, en wij wensen u een smakelijk eten. Ja, en het uh, is natuurlijk straks weer na te lezen op Facebook. Op onze Facebookpagina, dames en heren. En dat is wwwfacebookcom Luncht. Dan uh, kunt u het nog eens allemaal rustig nalezen. Ja... Zo is dat. Het lijkt uh, mij weer een heerlijk receptje. Ja, het nou, klinkt wel weer lekker. Ja. klinkt wel nee? Dan zit je hier met een lege maag. Onsloot. Nou, ja. nou derde is Ik moet nog tweeën met een lege maag. <laughs> Oké, okay, de Steve Miller Band. Jet airliner. Bye too long. Steve Miller bands. Jet Airliner. Ja. Leuk allemaal weer. Goed, hey, lees jij de speld wel dus ja, ja, ja, die, ja. die, die komt wel eens binnen. Ja. Die komt wel eens binnen, hè? Ja. ja, ja, de, ja. Van, die hadden net weer een leuk berichtje. Koningin, Koning Willem-Alexander heeft vandaag voor het eerst de groenreden niet van zijn telefoon gelezen. <laughs> of van papier gelezen, maar van zijn telefoon. Dat hij de ridderzaal binnenkwam, vroeg hij, wat is hier het wifi-wachtwoord? <laughs> <laughs> ja, heel <helemaal laughs> geweldig. Nou, iedereen moet gaan voelen dat het beter gaat, stond er in de troonreden, dus we zullen het zien. Volgens mij gaan we er iets van 2% over, op, op, op vooruit en krijgen we iets van 10% meer kosten. Maar goed, oké, okay, we, we krijgen er wel wat bij. Nou, we zullen het allemaal afwachten. Uh, Btw gaat omhoog. Energie gaat omhoog. Nou ja, we, we merken het allemaal wel weer. Waar het het meeste pijn gaat doen. In ieder geval, de troonrede is geweest. En uh, nou, dan gaan ze nu weer in dat koetsje. Door Den Haag. Ze hebben er in ieder geval goed weer bij. Ik hoop alleen niet dat die omwaait. Hé? De glazen koets. De glazen koets. Ja, de glazen die zal ja. Gaan ja. Houden. Ja. ja, ik weet het niet. Die gouden, die uh, staat nog steeds in de revisie. Dat ja. gaat een jaar ja. duren, geloof ik. Ja, ja. ja. nou ja. Oké, okay. maakt allemaal niet uit. Het kan allemaal. He? Het is mooi dat het kan, niet dat het moet... Of, oh, hoe heet het ook weer? Het is Them. Wat een heel mooi liedje. From the north to the south You walked all the way Friday's Child You know you left your You left your home For a good Tuesday While you built all, all of your castles in the sun, and I watched you knock them down, knock them down, each and every one. Whoa, Friday, child, you can't stop now. And I watched you before you came too old. And I told you a long time before you ever came to be told. You got something that they all wanna know. You got a whole. Lot I can't stop now, no, no. Whoa ride it, You cannot stop now. There you go. There you go. Rainbows hanging 'round your feet. And you're making out. You're making out with everyone that you meet. Even having a ball and staying up late. And watch the sun come up. Whoa, oh, Friday, child You can't stop now No, no Whoa, oh, Friday, child You cannot stop You're driving Wow, oh, no, no, no, no, no, no, no, no You cannot stop ja, een uh, prachtige opname van de band Dem... met natuurlijk uh, frontman Van Morrison... En dat noemde dat heette Fridays Child. Nou, ik heb er nog één. En dan gaan we eruit. Ja, ik heb er nog één. Woe! Beverwijk! Woehoehoe! bandje dat opgericht werd in 1970 kort na dat Frank en Artie Kraaienveld de bintang zouden verlaten en het bandje speelde van 1970 tot 1975 en dit was hun enige grote hit Mona Lisa en uh, uh, verder bestond de band nog uit de drummer Gerard Borst en gitarist Hein Brandjes. nou, dat was dus Beverwijk in topvorm, zou ik maar zeggen Later is Frank met name gewoon weer lekker teruggegaan naar de hoor. Of heeft dat weer opnieuw opgezet, zo kun je het ook zeggen. Artie heeft daarna nooit meer bij de Bintangso gespeeld. Die is naar Spanje verhuisd en hield zich daar met kunst bezig. En Artie overleed kort geleden. En dit programma is ook weer klaar. Bep, ik dank je weer vrij hartelijk, vreselijk hartelijk... voor je bijdrage vandaag. Ik heb het weer met grote graagte gedaan, Ruud. Kijk. Deze zonnige dag. Kijk, dat bedoel ik. Volgens mij waren we heel sfeervol bezig vandaag. Ja, waren we wel. <lacht> <lacht> we zijn <lacht> toch altijd sfeervol bezig? Kom nou. Indian Summer. Ja. Ja. Helemaal Wij gaan uh, nog even door. Ik ga nog even door tenminste. Met, ja. uh, met uh, plaatjes. En, uh, Zometeen Paul Simon en Edith Piaf. Hoe contrastrijk kun je het hebben? Niet waar? Mooi. De vinyljaren. Straks tussen twee en vier. Maar wat de lunch betreft zeg ik tot morgen. Dan is Rond er weer. En dan hebben we het ook weer over de cultuur. En wat mij betreft tot volgende week dinsdag. Ja, ben je de dinsdag weer? Ja, ja. ja, wat ja daar ga ik en wel en van uit. Wat een gezellig. <laughs> dus uh, ik ga eventjes, uh, nou ja, even mijn benen strekken en... Uh, Daarna weer vrolijk verder met de vinyljaren. Tot zo.